Michel Koenen met het NOS-journaal. Sinds de verwoestende aardbeving vrijdagavond wordt vanuit heel de wereld hulp geboden aan Marokko. Maar volgens lokale media wordt dat maar mondjesmaat geaccepteerd. Zou eerst worden geïnventariseerd wat er nodig is. Onder meer Spanje heeft al wel reddingswerkers gestuurd. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar om naar het aardbevingsgebied te gaan. Maar het wacht nog op een officieel verzoek van Marokko. Bij de aardbeving zijn meer dan 2100 mensen omgekomen. Duizenden mensen raakten gewond. Op het gisteren opengestelde Giro 6868 -68 van het Rode Kruis is tot nu toe bijna 637.000 euro binnengekomen. 22 jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York... zijn nog eens twee slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een man en een vrouw... van wie de namen op verzoek van de families niet bekend worden gemaakt. Hun identiteit werd vastgesteld na geavanceerde DNA-tests... met nieuwe technieken op resten van slachtoffers. Bij de aanslagen van 11 september 2001... kwamen in New York ruim 2700 mensen om het leven... En de resten van ruim duizend slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Fransische experts zeggen dat het identificatiewerk blijft doorgaan totdat alle slachtoffers zijn teruggevonden. En de partij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, gaat aan kop bij de verkiezingen in de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne, zegt de Russische Centrale Verkiezingscommissie. In de regio's Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk mochten inwoners de afgelopen dagen naar de stembus. Vandaag was de laatste dag en nog niet alle stemmen zijn geteld. In Oekraïne en andere westerse landen noemen het schijnverkiezingen. Het weer nog: blijft nog lang warm. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen opnieuw veel zon en warm. Maximaal 25 graden aan de kust tot een graad of 30 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. CFM. De verkeersupdate. De verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Knopend Muiderberg en Naarden is de vertraging 10 minuten. Bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland bij Den Oever 10 minuten tijdverlies. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Durgerdam en Knoop het Watergraafsmeer ook nog 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. GFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1558. Op dit uur twee nieuwe singles en twee nieuwe albums. Wat dacht je van de single? Trouwens een prachtige single van Rick Sparks, Sea of Serenity. En daarna het album van James McMenemy... Piano Space, dan een single uh, Chambou Die maakte Lazy Afternoon. Oh, dat is ook wel lekker. En dan gaan we naar een beetje de wereldmuziek. En dat is, uh, nou, dat kan ik allemaal niet uitspreken. Dus uh, mocht je het willen weten, het is een beetje de Indische sfeer. Um, dan zou ik zeggen: uh, ga even naar uh, pisolradio.info en daar vind je de playlist uh, uitgebreid. Een uh, vol ornaat. Dan, even, dan zijn we bij track 4 aanbeland. Dat is de, het nieuwe album van Indische Afkomst. Dan gaan we terug in de tijd. Merk Mark Pinkus op piano. Ook nog een uitstapje naar Canada. met François Couture. Met mijn La Souten. En eens even kijken... Met een uh, vrij ritmisch nummer. Uh, het vond overigens wel een heerlijk lekker en ook een ook lang nummer. Niet dat we dat gaan draaien, dat hele lange nummer. Maar maximaal vier tot vijf minuten. En, um, maar het is wel een meeslepend ritme zal ik maar zeggen. We sluiten af met Divine Matrix met Helios. Ik zei het al, piezelradio.info. En naast dat je de playlist kan vinden, kan je dit programma hier ook op terugluisteren. Weliswaar zonder gesproken wordt. Ik wens je veel luisterplezier. Crystal Verraert Thank you for listening to Peaceful Radio Please visit my website at bit.ly.com slash CMuse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 This is Karani, You're listening to Peaceful Radio, your station for good music. We'll is the source of